En daar sta je dan. Niet aan het eind van een carrière. Er is nog veel te doen. Ik zal van die stoel voorlopig nog geen gebruik maken. Maar wel van een verantwoordelijkheid... die ik twintig jaar lang met veel genoegen heb vervuld. Er is mij de laatste tijd wel eens gevraagd... waarom ik ermee ophield. Het antwoord is simpel. Het werd tijd. Toen twee jaar geleden de computer op ons instituut zijn intrede deed... ...besefte ik dat mijn tijd voorbij was. Ik heb toen tegen mezelf gezegd... ...ja, je wordt oud. Je maakt dit niet meer mee. Laat een ander dat maar doen. En daarvoor bent u nu hier... ...om dat met uw aanwezigheid te bekrachtigen. Ik ben daar erkentelijk voor. Ik ben ook erkentelijk... ...voor de woorden die tot mij gesproken zijn... En natuurlijk voor de medewerking en de steun die ik de afgelopen twintig jaar van de medewerkers van het instituut heb ontvangen. Ja. Ik zal geen namen noemen, dan zou ik allicht iemand vergeten. Maar ik wil één uitzondering maken. En dat is Maarten. Hoeveel loyaliteit ik van hem ondervonden heb, werd ik me nog eens goed bewust toen ik bij het vernietigen van mijn papieren telkens briefjes van hem vond. ...waarin hij verslag deed van wat er tijdens mijn afwezigheid was voorgevallen. Vaak met opmerkingen, als er problemen waren geweest. Zoals, ik zou dat zo doen of zo zou ik dat oplossen. Ik ben hem daar dankbaar voor. En ik stel een prijs op om daaraan nog eens in het openbaar uitdrukking te geven. Het beeld dat balk van hun verhouding schetste, leek in niets op het beeld dat we zelf hadden. Als de zaal een halve slag was omgedraaid en iedereen plotseling met zijn hoofd naar beneden had gehangen, had hij nauwelijks verbaasd kunnen zijn. Ik vond uw praatje heel aardig, meneer Koning. Dank u wel, mevrouw Haan. Vooral met wat u over de ontwikkeling van de wetenschap zei, was ik het helemaal eens. Jij mag bij mijn afscheid ook spreken. Dan ben ik er al lang niet meer. Dan laat ik je terughalen. <lacht> ik vond je toespraak ah. erg goed. <lacht> ik weet niet of jullie de toespraak ook gaan publiceren, maar ik geef je in ieder geval maar de tekst van die van mij. Al is die natuurlijk lang niet zo goed als die er ook. Dank je. Ja, het was heel goed, koning. Dank je, ja, Dan weet ik niet of ik. Het met je advies aan het adres van Balks opvolgen wel helemaal eens ben. Ik dacht nu juist dat het instituut gebaar zou zijn met een wat strakkere leiding, wilde niet het slachtoffer worden van de bezuinigingen. Ik zou daar nog wel eens met je van gedachten over willen wisselen. En weet je waar ik stond met die rellen? op de stoep van de Polski op 50 meter afstand zijn gedrag schokte hem het narse optreden dat hij wel bekende en waarin hij in de loop van de tijd mee vertrouwd was geraakt bleek van het ene ogenblik op het andere een masker te zijn geweest Balk met een menselijk gezicht misschien had hem dat moeten verheugen maar hij vond het pijnlijk alsof hij een onbedoeld getuige van was dat Balk uit zijn rol viel ik kom afscheid van jullie nemen jij sluit af? ik sluit af mooi, wij gaan een hapje eten we zien elkaar nog wel eens. In ieder geval op vrijdagen dat ik het college geef. Achter een van de raakjes van de loge was op ooghoogte een papier gehangen, waarop iemand met grote letters had geschreven, U, Jij. Dag, meneer Wichbold. Ook oh, goedemorgen. Straks komt er een mevrouw Jetsus, dat is een nieuwe medewerkster, u kunt hem meteen doorsturen naar boven, ze weet het weg. Hij had het land, al kon hij zo gauw niet overzien waarom. Terwijl hij de trappen opklom naar zijn kamer, vroeg hij zich af, wat Wichbold met dat U, Jij bedoelde leek op een uitnodiging om elkaar voortaan te tutoyeren, waar hij voor paste. Maar het kon ook een toespeling zijn op zijn toespraak. En God weet, misschien zelfs bedoeld als een compliment. De nieuwe komt er geloof ik aan. Mm, het is wel een trut, zeg. Dat zullen ze van jou niet zeggen. Ik hoop het niet. Ja... Ja? Komt u binnen? Welkom. U hoeft hier nooit te kloppen. Oh? Dat wist ik niet. Dat kon u ook niet weten. Zullen we eerst maar even gaan zitten? Eerst maar de aanspreekvorm. Wij noemen elkaar helemaal bij de voornaam, dus is dat wij dat ook doen. We zijn trouwens ook bijna even oud, dus het moet wel gaan. Ik ben Maarten. Oh. Probeer het maar. Red wel. Ja. Ad Muller komt direct. Die zou je de weg wijzen en die zou je ook begeleiden. Aan de directeur hoef ik je niet voor te stellen, want die hebben we sinds vandaag niet meer. Dat wil zeggen, ik ben nu directeur, maar dat duurt niet lang. Binnenkort komt er een echte. Eh, zal ik je eerst maar even laten zien waar je komt te zitten? Oh, Dit is de kaartsysteemkamer. En dat is Joop Schenk. Dini Joop. En aan het andere bureau zit Lied Kiepen. Oh. Die is er nog niet, maar die komt nog wel. O oh, ja. En uh, dan moet je dit gaatje. Je... Ja, ga je maar ja, voor? Je... Ja, je... Ik ga er even voor. Ja, ja, je... En dan kom je in de kamer waar, um, waar jij komt te zitten. Ja. Samen met... Sien de Nooijer. Sien, hier is Dini Jetsus. Dini Jetsens. Uh, Sien hoor. En dit is je bureau. Oh, je ja. hebt het maar zo gezet, maar je, je kunt het natuurlijk ook ergens anders zetten. Sien, uh, Ad zal Dini rondleiden en inwerken, maar misschien wil jij de komende dagen wegwijs maken als ze iets nog niet begrepen heeft. Ja. En door deze deur, Dini, kom je dan ja. weer op de gang. Ja. Ga je nog even mee? Ik denk dat het altijd nu wel is. Moet, moet ik mijn tas dan hier laten? Dat zou ik maar doen. Oh, er komt hier niemand hoor. O oh, ja. Nee. Voor eerste dag is het natuurlijk altijd een ramp. Maar na een paar dagen ben je wel gewend. Denkt u? Tuurlijk. En dat is Tjitske van een akker. Die niet. Hetzes. En dat is Wampi? Tietzke. Hij hey, bijt toch niet? Nee hoor. Kom, kom eens hier Kom, kom eens hier. Ga zitten. Ga eens mooi zitten. Kom eens hier. Ga zitten. Ben je bang voor honden? Eigenlijk wel. Ad, hier is Dini Jetses. Ik heb gezegd dat we elkaar hier allemaal bij de voornaam noemen. Ad. Dini Jetses. Ben je eigenlijk familie van de illustrator Jetsus die die plaats van de dorsende boeren daar heeft gemaakt? Nee. Ik geloof het niet. Ad, maak jij haar verder weg, hè? Haar bureau heb ik er al gewezen. Met koning. Met de rook. Meneer de rook. Er zijn hier twee heren van de Rijksgebouwendienst. Wilt u die nog spreken? Wat komen die heren doen? Die komen voor de lift. Voor. Voor de lift? Heeft meneer Balk daar niet van verteld? Meneer Balk heeft niets verteld, hè? Misschien is het dan toch beter dat u even beneden komt. Ik kom. Dag, Maarten. Die niet is geïveerd. Heren, ik ben Koning. Uh, Erkel en Simon. <laughs> Wij komen voor de lift. Dat hoor ik van meneer de Rook en dat... Verbaast me, want we hebben helemaal geen lift nodig. Voor drie verdiepingen hoef je toch geen lift aan te brengen? Dat zegt u, maar u hoeft niet elk ogenblik naar boven als er wat is. Nee, dat moet ik naar beneden. Nou, we hebben de opdracht om in die pand een lift aan te brengen. Waar zou die lift dan moeten komen? Nou ja, uh, dit is de entree. Dit is de hal. Dit is de loge. En dan zou de lift daar komen, in dat halletje. Op de plaats waar nu die kast is... En wat doet u dan met uw spullen, meneer de Rook? Daar vinden we wel een plek voor. Goed, dan gaan we nu naar de eerste verdieping. En wanneer zou dat dan moeten gebeuren? Volgende maand beginnen we met breken. En hoe lang duurt het alles bij elkaar? Een maand of drie. <laughs> een maand of drie. Dag meneer Goud, dag Lies. Dag heren. Uh, hier, hier komt die Dus die boekenkasten moeten weg? Ja, die boekenkasten, die boekenkasten moet weg. moeten weg. En dat bureau moet weg? De bedoeling is om hier een scheidingswand te maken... en dan wordt deze ruimte bij de gang getrokken. Moet ik hier weg? Zover is het nog niet. Dat betekent dus dat we hier een werkplek... 70 strekkende meter boeken... en een stuk van de bezoekersruimte kwijtraken? Dat moeten we er vooral voor over hebben. We krijgen er ook wat voor terug. <laughs> dat heb ik begrepen. Uh, en de... Tweede verdieping? Uh, de tweede verdieping. Uh, Freek, uh, er komt hier een lift. Dat meen je niet. Dat is in ieder geval het plan. Hij komt hier op de plek waar die meneer nu zit. Dat betekent dus dat we hier ook een werkplek en 70 meter boeken kwijtraken. Nou ja, eventueel uh, zouden we hier een scheidingswandje kunnen maken, zo. Dan kan die dame blijven zitten. Maar dan wordt het hier pikdonker. Een, een glazen wandje misschien? Nou, dat zeg je nou. En dan de derde verdieping. Uh, de toiletten mogen ook wel eens een opknapje hebben. Noteer je dat? Ja, heb ik. Waarom kan die lift eigenlijk niet in het trapgat? Nou, ja, dat was eerst de bedoeling. Maar dat is te smal. Hm. Daar kan net een goederenliftje in. Dan hebt u nog niks. Hm. Nee? Het gaat om de mensen. Kan daar geen mens in? We hebben hier ook... Bureaus en kasten omhoog gehezen. Nou ja, het zou wel kunnen. Maar ze hebben die maat niet. Aangaande persoonsliften. En ze kunnen zo'n lift niet op maat maken. <kijkt> nou, dat zou u tonnen kosten. Ik zeg, eigenlijk zou hier ook nog een trap aan de voorkant moeten komen. Als de brand uitbreekt, zitten die mensen hier als ratten in de val. We kunnen toch over het dak? Wat doet u dat? Er is een deur met een brandtrap. Ja, en dan zit u op het dak. En wat dan? Dan kan ik over het dak van het huis hiernaast weg. Nou, ik zie het natuurlijk niet doen. En uh, hier eindigt die dan? Dan kan meteen die rotzooi van de oude badkamer er eens uit. Dat zijn dus nog eens twee of drie werkplekken. Nou, als u dat werkplekken wilt noemen, ja... Ik heb het gezien. Als de lift in het trapgat had gekund had ik geen bezwaar gemaakt... maar voor deze ingreep geef ik geen toestemming. Het gebouw is tot in de nok in gebruik. De bibliotheekkamers van de afdeling Volksname en van het muziekarchief zouden gehalveerd worden. Dat betekent dat we 140 strekkende meter boekenkasten en vier of vijf werkplekken kwijtraken. Ik heb daar geen alternatief voor, het kan dus niet... Nou, dat zult u dan met de directeur moeten bespreken. Dat kunnen wij niet beslissen. Hoe heet hij en wat is zijn adres? Meneer Rook, hebt u een papiertje en het patroon voor me? is jammer, maar ja, als u daardoor in de problemen komt... Ik dank u in ieder geval wel voor uw uiteenzetting. En, dag meneer en, Koning.